Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Enkele dagen na de grote brand in migrantenkamp Moria... betrekken de eerste 800 mensen het nieuwe tentenkamp dat op Lesbos is neergezet. Er is plaats voor 5000 mensen. Dat is niet genoeg voor de 12.000 mensen die eerder in Moria woonden en nu op straat leven. Het wordt daarop nog verder uitgebreid. Veel mensen weigeren naar het nieuwe kamp te gaan... omdat ze bang zijn dat ze er dan niet meer uit mogen... De Griekse minister van Migratie zegt dat mensen geen aanspraak maken op een asielprocedure als ze niet naar het nieuwe tentenkamp gaan. Op Curaçao geldt vanaf donderdag opnieuw een avondklok vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Tussen 11 uur s avonds en 5 uur s ochtends mogen mensen alleen met toestemming de straat op. Horecazaken moeten om 10 uur sluiten en groepen van meer dan 4 personen zijn verboden. Verder is publiek bij sportevenementen niet meer toegestaan. De maatregelen gelden voor drie weken. In het voorjaar was op Curaçao ook al een avondklok van kracht. De Maratioce heeft gisteravond een man van 35 aangehouden... voor rijden onder invloed en verboden wapenbezit. Bij een controle net over de Duitse grens... merkte de Maratioce dat er een sterke wietlucht uit het busje kwam. Bij een doorzoeking bleek dat er een zak met hennep in de wagen lag. Ook werd er een vuurwapen, twee zelfgemaakte bijlen... messen en slagwapens gevonden. De man, een Rotterdammer, verklaarde in de bus te wonen. Hij zit nog vast. De cultuursector moet de ruimte krijgen om te experimenteren met meer publiek bij voorstellingen. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan minister van Engelsoven. Ook moet per regio worden bekeken wat mogelijk is. Volgens de Raad draaien veel instellingen nu voor ze verliezen... omdat de zalen vanwege de coronabeperkingen voor maximaal een kwart zijn gevuld. Het weer. Vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Als Ferdi een stuk afsnijdt langs het spoor... moet Nick langzamer gaan rijden. Komt Suus te laat op haar oppasadres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 Welkom terug bij Pistol Radio Show 1403 hier op ZFM. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. En dat doen we met, als, als, als, wou ik zeggen, The Garland. Het nieuwe album van John Adomi. De track heet a Leaf, a Flower, a Fruit. En daarna komt Luminary van uh, Cheryl B. Engelhard. En, um, ja... Sisters of, Sister of Eos, dat is dan de track. Verder Lenka Lichtenberg, dat is een beetje Yiddish Juni heet het, dus de Joodse muziek. Mark Pinkus op piano met Passion. En eens even kijken, Paul Vins natuurlijk, nog een Nederlander, zo wordt een hoop Nederlanders in uh, dit programma, Peaceful Radio Show 1403, Peace of the Heart van de CD Daughters of Life. En we sluiten af met Danny Becker, um, dat gaat over uh, singing bowls en stones uh, en dat allemaal vanuit het. Tibetanse hoek geïnterpreteerd met het track Remember. Peacefulradio.info, dat is de website, daar kan je de playlist en dit programma op terugluisteren. Veel luisterplezier.